In Woerden is een jongen van tien zwaar gewond geraakt... toen hij werd aangereden door een busje. De bestuurder is er vandoor gegaan. De jongen was aan het steppen toen hij werd geschept door het Volkswagenbusje. Hij is met ernstig hoofdletsel door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is zijn toestand zorgwekkend. De politie is nog op zoek naar het donkerblauw Volkswagenbusje. De Italiaanse kandidaat-premier Letta is erin geslaagd... een brede coalitieregering te vormen. Die bestaat uit de sociaal-democratische PD, enkele centrumpartijen... en de centrumrechtse PDL van oud-premier Silvio Berlusconi. Morgen wordt de regering beëdigd. Maandag is er een vertrouwensstemming in het parlement... en dan presenteert Letta ook zijn inhoudelijke plannen. Tientallen bezorgde familieleden van een vrouw... die in een ziekenhuis in Heerlen is opgenomen... mogen vanavond in de hal van het ziekenhuis blijven. De vrouw werd afgelopen nacht zwaargewond binnengebracht... De politie wil niet zeggen of ze het slachtoffer is van een ongeval of van een misdrijf. In eerste instantie kwamen enkele tientallen familieleden naar het ziekenhuis in Heerlen. De groep groeide in de middag tot zo'n 100 mensen, waarvan er nu dus zo'n 60 over zijn. Het weer, vanavond opklaringen en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overdag geregeld zon, maar in het zuidoosten bewolkt. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Op 30 april blijft het waarschijnlijk droog, het wordt dan 12 tot 15 graden. Met af en toe wat som. Tot zover het NOS-journaal. Aan de ANWB-verkeersinformatie. Op de A58, Breda richting Tilburg, tussen Geelzen en Afriet hilvarenbeek staat twee kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Nog wel eens avond. We gaan snel naar Breda. NAC Ajax, Bas Tichelik. Daar is Ajax weg. Lijon de rechtsbek. En die kratte voorzitter geven. zichterstond. wil die bal van dichtbij wel op het doel tikken. Maar daar staat Luijks nog voor. En daarom lukt het niet. En blijft het 0-0. Terwijl nu Schöne van Aftal schiet. Maar die bal gaat huizenhoog over. Er zit, zoals ik al eerder zei, veel energie in de wedstrijd. En het is leuk in Breda. Geen goals nog. ADO VVV, Ronald van der Gier. Er zit een Fin in de wedstrijd. Een Fin staat er in de goal van VVV. En die zorgt ervoor dat het nog steeds 1-0 is voor de Venloze ploeg. Goeie bal van Wormgoor van achteruit. Lange bal, lang onderweg. Vanaf de rechterkant gespeeld. Tam aan de linkerkant van het strafstopgebied uit. Door niemand meer aangeraakt. En uiteindelijk hard, snoeihard geschoten door Vicento. Maar goed gered 1-1 door Maa en pa. En zojuist VVV bijna gevaarlijk. Toen de Meijas dacht ik verdedig even uit via de linkerkant. Maar Ammi stond naast hem. Kreeg de bal tegen zich aangeschoten. Wel ging maar net langs de paal bij Ado. 1-0 voor VVV na een uur. Roda staat voor, Frank Wieluid. Ja, met 1-0 en uh, het doet iets doms, want uh, het kan niet zo goed verdedigen... maar het probeert die voorsprong wel te verdedigen... en roept daarmee de ellende langzaam maar zeker over zichzelf af. En bij RKC moet ik wel eerlijk zeggen, het heeft even geduurd voordat ze doorhadden... dat ze mochten gaan aanvallen, konden gaan aanvallen. Kortom, op jacht naar de 1-1.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 Cities feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will stop.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 Frank Wielaar. De eerste helft gefrustreerd, de tweede helft. Eén kans en een doelpunt voor hem. 2-0 dus voor Roda tegen RKC. En dan eh, NAC Ajax, Bas Stigler. Waar het eh, zo fel is dat het ook af en toe een beetje over het randje gaat. Nak stopt eh, veel energie in de wedstrijd. Jaagt de tegenstander daar waar het kan op. Leurling liep zo even door op Vermeer. Dat doet hij nu weer. De ging naar de grond omdat Luringham, denk ik, toch wel eventjes licht raakte. De scheidsrechter Liesveld moest er zelfs even tussen komen. Maar het tempo waarin nak de tegenstander onder druk wil zetten, daarvan zeg ik toch: het is gekke werk. Dat kan niet waar zijn dat je dat 90 minuten volhoudt. Mark had zichzelf dus al kunnen belonen met die grote kans voor ten voeren Die overging en die kopbal van Botteguil op de lat. Maar het is nog 0-0. En daar mag echt Ajax zich het meest gelukkig mee prijzen. Terwijl Babel nu een voorzet wil geven vanaf de rechterkant. De bal wegstuitert naar een mislukte voorzet. Terug voor de voeten van Lijon. En dan schuift Moisland erin. Die staat nu op een meter of 30 van het doel. Die kan aardig schieten. Dat weten ze in Enschede nog. Maar dit keer zeilt hem al een meter of 2-3 naast. Het doel van Jelle ten Rauwelaar. Het doel dat dus wel onder vuur genomen is. Een keer op 5-6. Maar je zou zeggen hier want de ballen schieten eigenlijk telkens een meter of twee, drie over dat doel van de, de keeper van NAC. En aan de andere kant heeft Ajax het dus mogelijke moeite mee om de bal rustig in de ploeg te houden als het daar achterin de bal rond speelt en NAC echt fel op zit. En Ajax geen millimeter ruimte geeft. Was zoals gezegd, dat is bijna niet een wedstrijd vol te houden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Blind trapt een bal weg dat is het halve omhoud onder druk weer van in dit geval ten voorde. Dan komt de bal keer in de post terug. Lurling het luchtduel aan. Lurling is nu een beetje de hond In de ogen van ajax -Sine en Ajax-Fans. Dit keer een duel met Sheune. Waarbij Sheune naar de grond gaat. En zo heeft Lurling toch in het beste geval twee, drie momenten achter zijn naam Waarbij hij zegt, ja, maak je nou een overtreding of niet? Dan zou het wat rustiger kunnen. Maar Lurling vindt van niet. Want weer jaagt hij de verdediging van Ajax op. Weer loopt hij door op de keeper. Weer is Ajax in de war. Hoewel ze er nu voetballend goed uitkomen. En als je dat dan kan, dan zou er vroeg of laat ergens ruimte moeten ontstaan. Waar Babel en Lijon die op de helft van NAC zijn beland. Maar Lijon het verder durft en terugloopt. Zelfs helemaal de eigen helft op. Ja, dan begint het spel weer van voren af aan. Als de bal wordt ingeleverd bij Aldewereld. Die hem op zijn punt breed geeft aan zanden. En zo blijkt maar weer. Dat heeft overigens voor het grootste deel te maken met de strijdwijze van NAC. En misschien ook voor een klein deel met nou ja, kampioenstress bij Ajax. Misschien speelt het op de achtergrond een kleine rol. Maar Ajax heeft het echt moeilijk. In de openingsfase in Breda. Waar het 0-0 is na 24 minuten. En de bal bezit voor Siem de Jongers. Die vindt Babel. Die wegdraait naar binnen toe. De bal meegeeft aan de buitenkant weer naar Siegtersson. Dan moet er moet een voorzet komen. Daar is Babel bij de penalty stip. Bal wordt weggekopt door Luiks. Opgevangen dan weer door Blind die meegelopen was. Die staat nu op 35 meter van het doel. Recht in de as van het veld. Staat met zijn rug naar het doel. Kies er maar voor. Dat lijkt me veilig en verstandig. de bal terug af te leveren. bij mensen die die tenminste kan zien. Dat is in dit geval Scheunen. Die dan opent naar Lijon, Aan de rechterkant van het veld. Die eigenlijk door kan lopen als zijn tegenstander. Hooi uitglijdt. Maar op dat moment juist besloten om hem even in te houden. Er komt er nog een steekbal. het strafgebied in van de Jong. Die gaat naar Eriksen. Eriksen ziet voorwaarts geen mogelijkheden. en kaatst de bal er weer uit naar Babel. Zo heeft Ajax in ieder geval. Wat langere tijd de bal op de helft van de tegenstander. En continu een actie van Eriksen met een kleine dribbel. Zoekt steun bij de Jong. 25, 30 meter van het doel. Daar gebeurt het eigenlijk allemaal omdat Nak nu massaal inzakt. Alleen Leurling zeg maar rond de middenlijn houdt. En dan probeert Ajax daar maar doorheen te combineren. Nak probeert de ruimtes klein te houden en zorgt ervoor dat Ajax in ieder geval of niet doorheen komt. En als het dan al wil schieten, dat het van grote afstand moet. Dan kan je over het algemeen wel vertrouwen op Jelvet en Rouwelaar. Want deze aanval van Ajax, als je het nog zo mag noemen, het balbezit van Ajax, dat is er nog altijd. Maar de aanval is al lang geen aanval meer. Die moet nieuw leven worden ingeblazen. Want het ligt er weer aan de voeten van al de wereld. Nu, Lijon weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Die moet de long uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Dat lukt, er komt een voorzet. Dat is een soort vuurbel. Die bal is lang op de weg. Komt op het hoofd, op de schouder, op het hoofd van wie? En dan is er geduwd en heeft terrauwelaar. De mazzelaar mag je zeggen, omdat het daar in dat doelgebied voor hem zo druk is dat die vuurpel die wel in zijn richting komt. Uiteindelijk, uh, ja, ik denk op de schouder komt van Sixto Zonder dan uiteindelijk in zijn handen valt. Maar hij is dus gehinderd en krijgt een vrije schot. 26 minuten. Interessante confrontatie in Breda. Maar nog geen goals. VVV moet zo langzamerhand aan een overwinning gaan denken, Ronald. Ja, want dat komt eigenlijk tegen ADO nauwelijks in de probleem. 68 minuten gespeeld. Die enige goal tot nu toe van no 4 Dat lijkt alweer een, een eeuwigheid geleden. Dat was na 15 minuten spelen. En ja, ik zit al naar Bas te luisteren. En het tempo waarin hij praat. En dan kijk ik naar wat ik hier op het veld zie. En dan denk ik, ja, dat is toch voetbal van een andere planeet waarschijnlijk. Want hier gaat werkelijk alles fout. En als spelers al eens in de buurt komen van de vijandelijke goal. Dan wordt er of een verkeerde keuze gemaakt. Of wordt er zo snel geschoten dat eh, men de cornervlag moet weghalen. Anders wordt hij geraakt. Oftewel, het is eh, nou, bedroevend wat we hier die eigenlijk te zien krijgen. Heel veel duels. Wissel bij eh, VVV. Macquarie is gekomen voor Ami. Die heeft de longen uit het lijf gelopen en is op. Macquarie is wat dat betreft een nieuwe stuwende kracht... aan de rechterkant bij eh, VVV. Ado nu met bal bezit. Soepus Sepa op zoek naar eh, Vicento. Ja, dat was ooit een hele verrassende voetballer. Hij loopt nu niet verrassend de bal gewoon over de zijlijn... als hij een duel aan moet gaan met Joppen. En dus geeft hij de ingooi weer aan VVV. Laat vervolgens een hakballetje los... waarvan ik denk, ja, als je die kwaliteit nou ook eens binnen de lijnen liet zien... Dan uh, zou het geweldig zijn. Nu uh, Van Haarden. Balletje naar voren. Weer op de voeten van Soepus op eigen helft. Snel naar de helft van VVV getransporteerd. Maar de vlag omhoog voor uh, buitenspel. Voor uh, Mike van Duinen. Die zich werkelijk het snot voor de ogen werkt. Maar eigenlijk nauwelijks in het stuk voorkomt. Spits heeft bruikbare ballen nodig. En Van Duinen is daar zeker geen uitzondering op. Maar met grote snelheid. maar. Uh omdat VVV eigenlijk rond de eigen 6 staat, is elke diepe bal voor Van Duinen niet de bal waar Van Duinen op staat te wachten. Het is uh, na 70 minuten 1-0 voor VVV. Het is uh, armoedig vanavond in Den Haag. Roda heeft de hoop weer helemaal terug dat het zich in één keer kan handhaven. Frank Wielert. Ja, want het verschil wordt uh, één punt met RKC. En dan zou het in de laatste twee wedstrijden zomaar nog kunnen gebeuren. Hoewel het programma van Roda lastig is. Uh, het uh, moet nog naar NAC. Daar is het niet makkelijk winnen. En uh, het krijgt nog Heerenveen op bezoek. En dat is ook niet zomaar even 1-2-3 gewonnen. Je weet met Heerenveen tenslotte nooit wat je krijgt. Hoekschop voor Roda. En uh, er gebeuren allemaal... Uh, bij dat soort momenten nu, nu het 2-0 is voor Rode J.C. Allemaal hachelijke momenten voor de goal van Zouti, Die Al drie keer de bal van zijn doellijn heeft moeten rapen sinds het 2-0 is. Roda is dus los en RKC is volledig de weg kwijt. Chevalier in de ploeg gebracht trouwens door Erwin Koeman. Maar de bal komt bijna nooit meer voorin bij RKC. Dat inmiddels alleen nog maar bezig is om erger te voorkomen. Weer een vrije trap nu voor Roda, halverwege de helft van RKC. Met achter de bal natuurlijk Flederes. bal wordt getrapt vanaf de linkerkant. Dus gaat hij indraaien richting de tweede paal. Dat zijn klusjes voor Wielaert, voor de Moesje. Maar ook voor Zoet. Die de bal op het randje van zijn doelgebied keurig uit de lucht plukt. En dan eindelijk eens een keer een spits kan gaan zoeken. Die gaat hij proberen te vinden bij Braber. Daar zit Biemans goed tussen. Ook hij kreeg nog een hele goede kans uit een hoekschop een paar minuten geleden. En Roda lijkt dus veilig op weg naar de overwinning die het gewoon verdient in deze wedstrijd. Want RKC kwam voor een gelijkspel en dat gaat het hier bepaald niet weghalen. Het heeft veel te weinig gedaan, terwijl het nog 0-0 was. Totaal niet de intentie naar voren toe gehad. En nu moet het maar zien dat de schade beperkt blijft. Die schade tot nu toe die is opgelopen tegen Roda SC. is een 2-0 achterstand in Kerkrader turn your back on me and we're all alone. Why is this happening? I, I never thought I would be questioning the one I, one I love. But here we are, wrapped up in silence. Can we sound the alarm? Both so defiant. You should know better van Andy Grammer. Is dit nou wat ze een avondje nak noemen, Bas, tegen haar? Ja, dat vind ik wel. Want ik ben hier een paar keer geweest dit seizoen. En dit is eigenlijk voor het eerst dat je vanaf de eerste minuut het gevoel hebt dat de vlam in de pan kan slaan. Op de positieve manier overigens. Want het is uh, een leuke wedstrijd waar je echt vanaf de eerste seconde door gegrepen wordt. Het is 0-0 naar ruim een half uur. Na de twee grote kansen in de openingsfase voor NAC. Die bal van ten voorde via de rug van Schöne over. En de kopbal van Bottekiet op de lat. Heeft ook Ajax een duit in het zakje gedaan. Fischer op een meter of 15 van het doel. Even over het hoofd gezien door de Nak-defensie. Aangespeeld vanaf de rechterkant. maar een schot dat eigenlijk min of meer dan recht in de handen van Terrouwer lag. Nu komt AX opnieuw. Schitterend 1-2 door het midden. Nou ja, net niet schitterend genoeg. Want de bal loopt uh, niet goed en komt niet terug bij Eriksen. Nak neemt over. Lurling die wel erg bedrijvig is. En erg gretig en erg veel wil laten zien. Staat aan de basis van een hele aardige combinatie. Die aan de rechterkant uitkomt bij Hooi. Die moet de bal binnenhouden, maar gaat er eigenlijk met zijn voet opstaan. Op een bal die aankomt stuiteren. En dan loopt hij hem eigenlijk over de zijlijn. Is Deli Blind boos op ploegenoten. Die zich door dat midden en die korte combinatie. nogal te verrassen naar zijn smaakt, Maar hij mag nu wel zelf gaan gooien. De 34e minuut. En kiest voor Victor Fischer kort bij. Krijgt de bal terug. Gaat de bal wat meer diepte krijgen. Zicht Sontroot van de middenlijn. Hakballetje in de richting van Eriksen. Eriksen achtervolgt door de rover. Wordt eigenlijk kinderlijk eenvoudig afgezet. Dan is Bottekiem bereid om hand- en spandiensten te verlenen. En heeft nak de bal weer. Komt er ogenblikkelijk weer een peer naar voren. Waar de verdediging van zich in de persoon van Moislander een beetje op voor kijkt. Zo zit makker eigenlijk nog even langer tussen dan ze zich in Amsterdam hadden uh, vermoed normaal gesproken. Eriksen die nu een bal breed legt op De Jong. De Jong die uh, aan de rechterkant heeft gezien dat Babel aanspeelbaar is. En dan komt Eriksen ineens wel met 5, 6 mensen. Dan is er een tackle van Van der Weg die de doortocht voor Babel verhindert. De bal die eruit springt wel weer voor de voeten van De Jong. En dan opnieuw bij uh, Babel gebracht. Babel met een actie wil tussen twee man door. Wilt dus een drie-man door, geeft een voorzet, maar struikelt dan. En daarmee is de aanval normaal gesproken klaar. Elf minuten nog tot de rust. We gaan naar Frank. Wat is er aan de hand bij Frank? Het is 3-0 voor Rode JC. Op het moment dat Erwin Koeman de witte vlag hijst. Want hij haalt Braber eraf. En zet Van Mosselveld nog even voor de verdediging. Als slot op de deur om te voorkomen dat het 3-0 wordt. 20 seconden later is het 3-0. Het schot van Soetschuin. Van, nou wat zal het zijn, dik 20 meter. Via Guy Ramos gaat de bal achter Zoet. Zoet gaat naar de rechterhoek. Maar de bal gaat in het midden via zijn verdediger. Uiteindelijk over de doellijn. En Roda, dus nu zeker van de drie punten. Ze kunnen hier nog altijd wel gruwelen van de na-competitie. Scenario's die hier ronddoemen. Bijvoorbeeld tegen Kambuur. De laatste keer dat ze na-competitie speelden, was het een werkelijke thriller. Dat zou zomaar weer kunnen gebeuren. Want de achterstand op RKC is nog altijd één punt. En Roda staat op de na-competitieplaats. Het zou dus zomaar kunnen gebeuren. Maar het hoeft niet. Want tegen RKC is de buit binnen. De vraag is alleen, hoeveel wordt het? Nog in het laatste kleine kwartier dat hier te spelen is. Roda Leidt met 3-0 tegen RKC op eigen veld. En Ado staat achter tegen VVV. Ronald van der Geer. Zit in dat beruchte Haagse kwartiertje. Hoewel, uh, daar, ja, dat heeft zijn magie ook wel verloren. 1-0, corner van Sherry, daar is Omiru bijna, maar no voor. Zijn landgenoot kopt de bal weg, wordt weer opgevangen door Ado. Omiru was er net ook dichtbij, lange bal van achteruit, weer. En een kopbal bij de tweede paal van Omiru, maar nu over de goal van VVV heen. VVV dat wel met de rug tegen de muur staat, maar Ado kan als het helemaal in de buurt van die muur komt zo weinig uitrichten. Malone, maar weer eens een lange bal. Omiru die nu eigenlijk continu voorin staat, kop door. En dan is het paniek achterin bij VVV. Want Joppen kopt de bal over de achterlijn. En dus weer een corner voor Ado aanstaande. Inmiddels in de 79ste minuut. De corner komt vanaf de linkerkant. Zal getrapt worden door Holla. En alleen Malone en Supersepa zijn nog achter. De rest staat zo'n beetje in dat zelfschroepgebied voor Maempa. Daar komt die corner van Holla. Maempa blijft staan Omero hoe kopt, Maar kopt de bal voor langs. Nee, gaat niet eens over de achterlijn. Linse kan hem vervolgens wegwerken. Hij schamt de bal als het ware. Overigens met links noem ik iemand die het stadion tenminste... de meegereisde VVV-supporters wel in vervoering heeft gebracht. Want hij heeft geschoten op goal. En dat deed hij zodanig tegen de staanders zeg maar, van de goal... dat het erop leek alsof hij de goal van zijn leven maakte. Dat deed hij niet. Zelfs de technische staf van VVV sprong op. De supporters keken al boos van Den Haag. Maar uiteindelijk bleek die bal gewoon naast te zijn gegaan. Het zijn van die zeldzame hoogtepuntjes in deze wedstrijd. Nu is het wel continu drukken van Ado Den Haag dat toch nog wel iets aan deze wedstrijd wil overhouden. Dat ene puntje waarmee het definitief veilig is. Vicento doet zich van tegenstander Joppe... maar speelt aan de linkerkant de bal dan weer zo... In de voeten van Rado Savivic. Lange bal direct richting No 4. Die uh, wordt afgesneden. En de pas door Meloon. En Meloon, halfweg zijn eigen helft in de as van het veld. Pas de bal naar Wormgoor. Wormgoor aan de rechterkant. Weer een uh, lange bal. Zou doorgekopt moeten worden door Van Duinen. Dat gebeurt. Maar het doorkoppen is geen sprake van. Het is zijwaarts koppen. In de voeten van Toeluk. Dan uh, Linsen. Nog altijd op eigen helft. Aan de linkerkant. Bal terug naar uh, Toeluk. Die vervolgens Linsen wel wil wegsturen. Maar de bal wegstuurt over de zijlijn heen. En Ado mag dus weer gooien rond de middellijn. Gaat Vito Wormgoor centrale verdediger dat doen. Doet dat naar achteren naar Meloon. Meloon met de bal aan de voet gaat hem ongetwijfeld weer... ...richting dat schapsopgebied transporteren. Daar staat Poupon. daar staat ook Van Duinen, daar staat ook Seip. Want die komt de bal weg en vervolgens doet Toerik de rest. Het is drukker wat ADO doet, maar zonder heel veel overtuiging. Het is nog altijd 1-0 voor VVV, nog 10 minuten. Krijgt Ajax al een beetje controle, Bas Stigler? Nou, er zijn vlagen waarin Nak zich even wat uh, terug slaat zakken en wat temporiseert. Omdat het echt niet te doen is om dat 90 minuten te doen. De energie die ze erin stoppen. Nu krijgt Ajax na een fase van balbezit een hoekschop vanaf de rechterkant. Bal komt laag voor het doel. Net als de voorhoekschop je eigenlijk mocht nemen. Zwakke corners zijn, dat wordt dan weggewerkt. Opnieuw ingebracht door Scheunen. Doorgekopt op de rand van het strafgebied door de Jong. Maar dan weer de andere kant opgetrapt. En dan gok Nak op een koude met hooi. En het Lijon, en als er onervarenheid, en misschien is dat eerlijk gezegd wel verstandig ook, geen risico -wens te nemen kopt hij omdat hij eerder bij de bal is. De bal over de zijlijn. Had kunnen kiezen voor de bal terug naar Vermeer. Maar dan moet hij wel goed op snelheid liggen. En als je daar een fout bij maakt ben je gezien. Ingooi dus voor Nak. Ter van laten we zeggen de midlijn aan de linkerkant van het veld. Van de weg twijfelt wat wat hij met die bal wil. Kiezen dan toch maar voor hem en te gooien. Dat kan hij. De bal komt op het hoofd wel van Goudelje. Maar die kopt de bal de verkeerde kant op. En zo neemt Ajax weer over. En lijkt me dit een overtreding van Gillissen op Eriksen. Daar wordt ook voor gefloten door Liesveld. In de middencirkel, vrije schop. Ajax snel genomen. Bal terug naar Eriksen. Ajax komt nu wel wat massaler. En kiest nu ook met bijna alle veldspelers. Nu zelfs met alle veldspelers. Neemt het bezit van die bredase helft Blinkt mee aan de linkerkant. Fischer is afspeelbaar verderop links. Maar de bal gaat terug naar Mooi Sander de Ik kan me ook voorstellen dat je na 39 minuten bij 0-0 stond in de wetenschap... dat je tegenstander hier echt een vervelende avond heeft bezorgd. Dat je twee grote kansen hebt gekregen. Dat je in de eerste helft ook wel fijn dat je de bal even hebt. Ja, Babel begrijpt dat niet. Want die wil dingen die niet kunnen. Die verspeelt de bal. En dan komt er van nak een verre schot naar voren waar Leurling bij het spel staat. Die maakt dan ook nog een wegwerpgebaar naar de grensrechter. Die heeft dat zeker goed gezien. Want hij stond niet een decimeter bij het spel, maar een paar meter. Wilde zich ook eerst onttrekken aan het spel. Maar bedacht zich... En liep toen toch achter de bal aan. En toen ging de vlag omhoog. Dat leek me eerder gezegd terecht. Maar Nulling was boos. Ajax heeft de bal weer. 40 Veertigste minuut 0-0. in my You got like Stop like Ronald van der de Geer. Er wordt op VVV wel geregeneerd voor spel, Maar het is 1-1 en Mike van Tuinen is het. Die het op het maakt zijn tiende van het seizoen. Het is natuurlijk opportunisme true voor ADO in de slotfase. Vito Wormgoor met de bal het schafsgeprobied in. Sijp zit mis... Ja, en dan wordt de bal zijwaarts gelegd door Holla. Dan wordt er wel geclaimd dat het buitenspel is, maar dat is het niet. En dus kan Van Duinen door. Hij loopt door op die bal van Holla. Staat één op één met Maempa. En vanaf de linkerkant van het schatselgebied gekomen schiet hij de bal op in de korte hoek. En zo brengt Van Duinen Ado toch langzij bij VVV. 1-1, nog zes minuten. Was Keks met What Can I Say. We gaan naar uh, Ronald van de Geer bij ADO-VVV. Waar het uh, nu nog gek gaat worden wellicht. Want uh, ADO heeft de geest gekregen. ADO stormt. Vicento weggestuurd aan de linkerkant. gelijkmaker dus van Mike van Duinen, gek genoeg ondanks dat er niet goed gevoetbald wordt, zag je dat wel aankomen, Maar daardoor is al nou denk ik een vier geleden op er, omgeschakeld op puur opportunisme ja dan hoeven de spelers niet zo heel erg na te denken dan hoeft er niet gecombineerd te worden dan hoeven er geen loopacties te worden losgelaten, dan is het gewoon hoog en kijken wat er van komt als een tweede bal, een bal die dus wordt weggekopt wordt opgevangen, kun je schieten op goal of je kan eens verlengen, nou dat deed Holla dus op die bal van Wormgoor en dat deed hij precies in de loop van de goed meegelopen van Duinen. ...en die maakt zijn tiende van het seizoen. Als er al gescoord wordt door ADO... ...dan is het over het algemeen in deze fase van de competitie... ...Mike van Duinen, die daarmee in elk geval zijn inzet beloont. Maar het is nog niet gebeurd, want VVV... no voor gevonden, die bij Omeru staat. Geen buitenspel, dan wordt no voor wat naar de rechterkant gedwongen. Moet die voorzet geven op Prado Die voorzet is niet goed, ADO kan weg. En nu probeert VVV het met Leiber Cabessi aan de linkerkant. Bal is binnengebleven bij Wildschut... Tot aan, wildschut Gekomen net voor uh, Linse Toerlijk op het middenveld. Ado uh, nu even met de rug tegen de muur. Toerlijk schiet. En Coutinho heeft de bal te pakken. Ja, hij wordt wel achtervolgd door uh, Wormgoor. Maar Wormgoor grijpt niet in. En dus kan een van de controleurs op het middenveld van uh, VVB. En ook vanaf de linkerkant. Tot een schot komen dat uh, makkelijk gepakt kan worden door Coutinho. Lange bal weer van uh, de keeper van Ado. Maar niet lang genoeg tot bij Van Duinen. Wildschut vangt op. Twee meter voor de middenlijn aan de linkerkant. Bal terug naar uh, Zijp. Zijp speelt vervolgens Van Hade aan. Nu zijn de ruimtes zo kort dat uh, Ado de bal verovert. Van Duinen. van Duinen naar Wormgoor. En Wormgoor naar uh, Vicento. Nee, dat is Poepon. Maar wat Poepon allemaal doet vanavond. Daar komt niet zo heel veel van terecht. Nou, nu wel. Op karakter, Wurmt hij zich langs vier man. Maar de vijfde is dan weer te veel. Het is 1-1 met nog uh, vijf minuten te spelen. En het is uh, vlak voor rust in Breda. Bas Bastiglijk 40 secondjes nog over van de eerste helft. Misschien dat er wat extra tijd bij komt. Hoewel er weinig aanleiding voor is geweest. Eriksen Trapper is een bal richting het Nak Strasopgebied. Aarts is wat uh, beter gaan spelen. Heeft zich wat kunnen ontworstelen aan de druk van Nak. Is wat meer aan de bal gekomen. En vooral aan de bal gebleven. Dat heeft ze wat makkelijker en vaker op de helft van Nak gebracht. Dat geeft een wedstrijdbeeld te zien waar je eigenlijk wat meer achterover kan gaan zitten wat ze in Amsterdam prima zullen vinden. Na die eerste ingewikkelde 30, 35 minuten waarin Ajax het echt lastig heeft gehad. Max zal ook wat moeten recupereren in de rust. Wat energie moeten bijtanken. tanken. mag een vrije schop gaan nemen. En dat hij van Ajax eentje een overtreding had gemaakt. En die vrije schop levert hij dan af op het hoofd van de Jong. Nee, die wordt afgetroefd door Godelje die de bal doorkomt Aan de linkerkant ten voorde. De man is van de enorme kans in het begin van de wedstrijd. Hij is de man ook van het laatste moment van de eerste helft. Het is rust 0-0 in een uh, duel waar je de uitslag nog niet van kan voorspellen in Breda. Oké, okay. uh, ADO-VVV, uh, moet bijna af zijn Ronald van de Gier. Nou, nog 2,5 minuut en er zal nog een zoje uh, extra tijd bij komen... want VVV heeft drie keer gewisseld en ADO nog één keer in uh, de tweede helft... dus dat is al minimaal twee minuten. En Het spel heeft ook wel even stilgelegen. ADO schouwt maar weer eens achter een bal aan. Van Duinen doet dat met name, die bal van achteruit van Wormgoorn... Wordt verdedigd door Kai Ramstein. Over de zijlijn. Vlak bij de cornervlag aan de linkerkant. En Van Duinen heeft hij ingooi al genomen. Richting Meijers. Die komt niet langs een directe tegenstander. En nu de uitbraak van VVV. Via Macquarie. Macquarie kijkt eens om zich heen. Ja, Wildschut staat op scherp aan de andere kant. Durft hij dat aan? Ja, dat durft hij aan. Die bal is lang onderweg. Maar komt uiteindelijk wel bij Wildschut. Jannik Wildschut komt van links naar binnen. Zoals we dat van hem kennen. Paast hem uiteindelijk dan toch maar weer een etage terug naar Van Haren. Van Haren. nee, Macquarie. Macquarie kijkt om zich heen. Wil schieten. Daar schiet ook wel. Maar dat schot wordt geblokt door Sepa. Komt uiteindelijk bij de cornervlag terecht. Daar weer voorzet Macquarie kullen die net niet aan die bal komt. En Malone kan uitverdedigen. Maar niet verder dan een balletje twee meter naar voren schieten. Want daar is al alweer vanaf de linkerkant. Tudek zoekt de achterlijn. En via Omeru levert dat VVV een corner op. Nog anderhalve minuut. En de extra tijd. En ik hoorde Bas net zeggen, deze uitslag is niet te voorspellen. Gek genoeg geldt dat voor deze wedstrijd ook. Het klinkt allemaal zeer sensationeel, maar dat is het niet. Even naar Frank. Daar is het 3-1 bij Roda RKC. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Even een foutje bij Roda JC. En het vergeet dan om te schakelen. Bukhari verovert de bal op het middenveld. Loopt helemaal door. Is vervolgens ook het eindstation. Niemand met hem meegelopen. Kopt de bal simpel achter Kurto. Maar het is een doekje voor het bloeden. Want Roda leidt nog steeds met 3-1. Er is nog één minuut officiële speeltijd. Ronald. VVV uh, Bijna in de verdrukking. Omdat Maenpa helemaal zijn goal uitkomt. En op een lange bal van Ado. Maar uiteindelijk verdediger sijp die bal wegwerkt. Ja dan is uh, Maenpa weg uit de goal. Maar kan Ado niet uh, profiteren. Nu is zelfs uh, VVV via Kullen gekomen in het uh, veld voor Novor. Weg aan de rechterkant. Verdedigende actie is van Sepa. De ingooi is voor toeluk aan die rechterkant. Maar wel ter hoogte van het schaps op het gebied van ADO Den Haag. De laatste 30 seconden lopen. En dan weten we hoeveel minuten Nijhuis wil toevoegen aan deze wedstrijd. Ingooi richting Kullen. Op de achterlijn draait hij even weg. Weer richting toelik die die bal ook terugkrijgt. Versnelling vanaf rechts naar binnen. Vervolgens het verplaatsen naar Van Haarde. Die staat aan de linkerkant. Heel klein met tegenover een maloon. Heel groot. Nou, Vicento is er ook bij. En uiteindelijk maakt Van Haarde in al zijn kleinheid de overtreding op die twee reuzen van ADO en Coutillo. Moet dan een vrije trap gaan nemen. Nou, die neemt daar nogal veel tijd voor. En dat komt er op een fluitconcert te staan van het Ado-publiek. Dat vooral snelheid wil. Maar drie minuten wordt er bijgeteld bij deze wedstrijd. Lange bal van Coutinho. Wie voorin wil er koppen? Poupon wil aannemen. Dat is niet het beste wat je kan doen. Hoewel hij blijft wel in balbezit. Stuurt nu aan de rechterkant Vicento weg. Althans, dat lag zo in de lijn der verwachting. Maar de sliding is van Leiva Cabessi. Bal over de zijlijn. Ingooi van Poupon. Richting Van Duinen in het strassopgebied. Van Duinen met de bal aan de voet. Nog een keer met de bal aan de voet. Komt één. Twee tegenstanders tegen. Uiteindelijk Seip. En ja, dan wil Van Duin een corner. Maar Zijp wijst naar de plek waar een doeltrap genomen zou kunnen worden. En hij krijgt van Nijhuis en dus ook van assistent van Nijhuis gelijk. En dus gaat maar een doeltrap nemen. En kan ik mij zo voorstellen dat hij niet zo heel veel haast meer heeft met het nemen van deze doeltrap. We zitten in de extra tijd nog 2,5 minuten Frank Villa daar zitten we ook in extra tijd in Kerkrade bij Roda RKC. Het is 3-1 en dat zal voor opluchting zorgen. Met name op de tribunes. Roda is gewoon doorgegaan met uh, proberen te scoren. Hoewel het inmiddels ook bezig is om in ieder geval de bal in de ploeg te houden. Bijvoorbeeld door bij de cornervlag te gaan staan. En dan je tegenstander van je af te houden. En dan een beetje secondes te pikken. Dat is wat Biemans nu aan het doen is. Uiteindelijk wordt hij teruggefloten door Makkeli. Omdat hij zijn tegenstander onreglementair van zich afhoudt. In ieder geval bij de bal vandaan houdt. Het zal... Uh, Opluchting geven dat Roda hier wint. Want het is een onrustige week geweest. Vorige week verloren bij Willem II. Vervolgens werd de bus opgewacht door boze supporters. Nog een goaltje ophalen? Nee, toch niet. Want de bal houdt voor langs de goal bij Roda JC geschoten. En dus kan RKC uitverdedigen. Na het opwachten van de spelersbus vorige week. Afgelopen week een groep supporters op de training. En het eisde het hoofd van trainer Ruud Brood. Dat kreeg het niet. Het hoefde ook geen zilveren blaadje bij te krijgen. Het mocht ook op een spies. Maar op dit moment is het zo dat de boze menigte voorlopig bij de poorten van het Parkstad Stadion weg zal blijven. Want Roda wint en grijpt vooralsnog de laatste strohalm om direct in de eredivisie te blijven. Maakt het nog 4-1? Nee, dat maakt het uiteindelijk niet. Suits roeit de bal hoog over de goal van RKC heen. De wedstrijd is beslist. Roda gaat winnen en het is 3-1 in de extra tijd. Roland van der de Gier. Nog 47 seconden precies in Den Haag bij die 1-1 stand. Ado tegen VVV met Van Haarden die nog eens iemand wegstuurt. Dat is McQuire aan de linkerkant. achtervolgd door Supusepa in de buurt van het strafstupgebied. Daar loopt McQuire nu van weg. Krijgt assistentie van Toerik aan die linkerkant. Balletje even onder de voet. Ja, nou moet je wel iets besluiten. Want de tijd gaat snel. Hij staat nu stil met die bal aan de voet. Uiteindelijk speelt hij wildschut aan. Wildschut naar McQuire. Allemaal aan die linkerkant. Ter hoogte van de linkerpunt van het strafstupgebied van Ado. Toerik dan McQuire in de as van het Veld van Haarde gevonden, zijwaarts geven, joh, op Rado Savjevic. Nou, dan doet van Haarde iets wat het midden houdt tussen of Rado Savjevic of Kullen. En dan moet Coutinho opschieten, maar Coutinho houdt die bal heel lang vast. Alsof hij denkt, ja, ik vind die 1-1 eigenlijk prima. Nou, dan zegt Nijhuis, dan vind ik het ook prima. Dan sluiten we af met 1-1, dan hebben beide ploegen een punt. Ado heeft het punt waarmee het veilig is, vorig jaar dus Eredivisie speelt. En VVV pakt een punt waarin het heel lang in een wedstrijd dacht dat het er misschien wel drie zouden kunnen zijn. Maar dat worden het dus niet. 1-1, daarmee stuiten we af op het bedroevende wedstrijd. Ben jij nog wel voetbal, Frank White? Nou, er gaat een bal de tribune in. Dat is echt het allerlaatste wat er dan gebeurt. Er zitten spelers van RKC op de grond. Het hoeft hier eigenlijk alleen maar gelijk te spelen. En dan uh, de laatste wedstrijden. Minder punten verliezen dan Rodi SC zou doen. Maar uh, dat is allemaal niet gelukt. Roda wint van RKC. Het verschil tussen de beide ploegen, strijd om de na-competitie te ontlopen, is één punt. En dus moet Roda ergens nog punten pakken. Of bij NAC of thuis tegen Heerenveen. En RKC moet uh, vooral zorgen dat het punten pakt of thuis tegen Vitesse of uit bij NEC. En uh, degene die de meeste punten verliest, die gaat na competitie spelen in die laatste twee wedstrijden. Roda grijpt de laatste strohalm door met 3-1 te winnen in eigen huis van RKC. I wonderful Anouk met birds. PSV Groningen, en dat was de eerste wedstrijd van vanavond... en die eindigde in 5-2 na een 5-0 ruststand. Jan Roels praat na met de trainer van PSV, dik advocaat. In hoeverre ben jij tevreden? Heel tevreden over de eerste helft. Ik denk dat we fantastisch spelden. Eigenlijk geen zwak, zwak punt, fantastisch positiespel. Vijf goals maken, dus over de eerste helft kan ik eigenlijk niks zeggen. Maar dan de tweede? Ja, de tweede helft speelden we om op positiespel en niet meer om te scoren. En dan krijgen we nog wel een paar kansen om, om die goal te maken. Maar de scherpte van de eerste helft was het wel duidelijk minder. De eerste helft had ik het idee van: dit is het PSV wat we eigenlijk het hele seizoen hadden verwacht. Nou, nogmaals, ik heb al meer gezegd. We kunnen alles wel naar negativisme trekken. Je maakt het natuurlijk niet zomaar 93 goals. Dat moet je met, met aanvallend voetbal gedaan hebben. Ze geven niks weg bij ons. Hè? Dus uh, we moeten niet alles. Uh... Op, op, op die manier bekijken. Nogmaals, als je 33 goals scoort uh, in, in, in 31 wedstrijden... heb je het aanvallend uitstekend gedaan. Maar defensief hebben we onze stekings laten vallen. En, uh, nee. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat het helemaal klopt in die eerste helft. Ja, maar ja, dat gebeurt zelden. <laughs> dat, dat is duidelijk. Jammer eigenlijk. Dat, dat is heel jammer, want in de eerste helft was het wel genieten, blazen. En, uh, en dat vond ik ook daar de helft toe echt, uh, echt geweldig, ja. Hoe moeilijk is het dan om die lijn door te trekken in de tweede helft? Ja. Dat zien we wel meer in het voetbal. Ik zei het ook tegen ze. nou moeten we zorgen dat we de tweede helft dezelfde scherp te houden. En, uh, maar oké, okay, toen ging uh, Groningen natuurlijk ook wel iets meer inzakken. Dichter bij elkaar spelen. Ja, dan, dan ga je posities positiespel zoeken in plaats van dat je wat sneller de diepte zoekt. Maar daar was de ruimte ook niet uh, voor. Wat mij ook opviel in de eerste helft, dat er eigenlijk zoveel ontspanning in de ploeg was. Ja. Zoveel voetbalplezier. Vreugde. Ja. Ja, ja, vreugde is het belangrijkste. Dat je, dat je geniet wat je doet. En, uh, maar komt dat omdat die druk dan weg is? Ja. <laughs> dat, dat zou best kunnen. Ik weet niet. Ik heb het aan die spelers gevraagd. Uh, okay. Maar ja, we willen natuurlijk graag voor het kampioenschap spelen. En uh, ja, het lijkt me ook vorige week de tweede helft. En nu de, eigenlijk ook de, eigenlijk de hele wedstrijd. Gecontroleerd. Goed georganiseerd op die, op die tweede goals. Na, twee goals na. Maar ja, zoveel verwijten kan ik ze niet geven. Dick Advocaat, de trainer van PSV. Zijn collega van FC Groningen heet Robert Maaskant. Robert, gekke wedstrijd. Uh, jullie voetbalden in de eerste helft dramatisch. Ja, omdat ik denk dat er te veel spelers bij ons zijn geweest... die uh, in hun hoofd al zich neergelegd hadden bij nederlaag En uh, ja, dat kan nooit. Dus ja, dan krijg je dit soort, uh, dit soort gekke wedstrijden... waarin je eigenlijk al na een kwartier al klaar bent. Dan is het rust. Euh, dan komen jullie de kleedkamer uit. En dan euh, is er een merkwaardig geval met jou. Want je wil gaan zitten, maar het mag niet. Dan is er wat gebeurd in de rust. Wat is er gebeurd? Uh, Ruud Bosse kwam binnen. En uh, toen zei ik iets over de... Ik dacht, de katakombe bedoel je hier? De katakombe, ja, vlak, voor, vlak voor onze kleedkamer. Uh, iets over de, de overtreding. Na de eerste helft. Ik nou, dacht dat het de vierde goal was. Overtreding op Kiefstenbelt. Die hij inderdaad wel uitlokt, maar dan blijft het nog wel een overtreding. Dus ik zeg, ja, hij maakt een overtreding. Nou, niet waar. Uh, absoluut niet waar. Zijn reactie. Ik zeg, dan, daarnaast irriteer ik me kapot het feit dat je met Van Bommel zat te lachen in het veld als het 4-0 is. Uh, met de aanvoerder van de tegenpartij. Ja, dat moet je dan als scheidsrechter niet doen, want dat werkt enorm veel irritatie op bij spelers, bij mij. Uh, daar zei ik wat van, daar zei hij wat van terug. En toen ben ik de kleedkamer ingelopen.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 Toen ben ik teruggelopen en uh, ja, toen kwam ik naar buiten. En toen bleek ik alsnog weggestuurd te zijn. Maar ik weet dus niet door wie. Dat is er gebeurd. Uiteindelijk maken u nog twee goals. Maar dat is voor de statistiek eigenlijk in de tweede helft. Hè? Ja, maar voor mij niet. natuurlijk uh, ja, tu weet ik dat PSV wat, wat gas terug zal nemen na 5-0. Uh, dat moet je ook een klein beetje hopen natuurlijk. Uh, maar ik heb de rust aangegeven. Van, het, nu komt het aan op karakter. Van, laat je elkaar vallen. Dan wordt het namelijk gewoon 10-0 tegen een kwalitatief goed PSV. Uh, of blijf je staan, speel je in het spel zoals we het van tevoren besproken hebben. En dan kom je in ieder geval met een beter gevoel het veld af. En ik vind dat we de tweede helft hebben we gewoon een paar uitstekende kansen gehad. En terecht dat we ook nog twee goals maken. Dus ja, daar ben ik wel, uh, wel blij mee, want anders ga je helemaal met een enorme, uh, enorme domper weg. Robert Maaskon, de trainer van FC Groningen, dat uiteindelijk nog uh, de, de score een uh, redelijk aanzien gaf. Door nog twee keer te scoren in de tweede helft. En de man die scoorde was Michael De Leeuw. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, nou, ik denk dat je deze wedstrijd in twee helften kan omschrijven. De eerste helft schandalig dat wij met 5-0 achter staan. Veel te makkelijk ook uh, na vijf minuten met 2-0 achter staan. En de tweede helft uh, herstellen we ons goed. We maken twee goals. We hebben nog kansen om meer goals te maken. PSV doet wel een stapje terug, natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat. Uh, ik denk dat we ons vooral de eerste helft hebben laten afbluffen en uh, te makkelijk op achterstand hebben laten komen. Is dat ook mentaal? Je gaat naar Eindhoven. Jullie hebben nog nooit uh, gewonnen. Die statistieken zijn bekend. Zit het dan een beetje in het koppie? Nee, nee ik, ik geloof eerlijk gezegd niet zo in statistieken. Kijk, uh, Het is weer een nieuwe wedstrijd. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Er staat bij hun ook druk op. Maar uh, nee, ik denk dat wij gewoon uh, naartoe gingen met, uh, in de wetenschap... dat we gewoon een puntje zou goed zijn. En uh, dan zouden we goede zaken doen voor de play-offs. Maar uh, nee, ja, wat we nu hebben laten zien was uh, niet best. Dan de tweede helft. PSV is de focus een beetje kwijt. Uh, jij scoort twee keer. Wat, wat betekenen die doelpunten voor jou? Nou, Ik denk dat we met z'n allen toch nog een redelijk gevoel kunnen meenemen naar VVV. We hebben de tweede helft aardig gedaan voor elkaar geknokt, uh, ons, elkaar niet laten vallen, wat we in de eerste helft wel deden. Dus ik denk dat iedereen een, uh, met een redelijk gevoel uh, naar VVV kan gaan. En, uh, ja, de tweede helft winnen we met 2-0, alleen uh, ja, de eerste helft uh, wordt het 5-0. Michael Laleeuw maken van twee goals van FC Groningen dat met 5-2 verloor van PSV. En daardoor weet Ajax dat het gewoon nog zes punten moet halen om kampioen te worden. En uh, ja, dan heb je weinig aan een gelijkspelletje pas tegen hem. Ja, en met een programma weer om 2 thuis Groningen uit kan ik hem ook voorstellen dat je het niet op Groningen uit wil laten aankomen. 0-0 uh, is het hier, het begin van de tweede helft. NAC, Ajax, waar NAC het dus uh, een helft lang heel behoorlijk heeft gedaan in ieder geval het begin van die helft. Want, naarmate de rust dichterbij kwam was de fut er wel een beetje uit. En kon je toch wel duidelijk zien dat NAC besloten had om wat meer achteruit dan naar voren te lopen. En daar heeft Ajax in ieder geval wat lucht van gekregen. Als dat het beeld van de tweede helft wordt, dan gaat Ajax langzaam maar zeker boven liggen. Of heeft Nak dan toch nog wat in de hoge hoed? En belangrijker komt dat er dan ook uit. Balbezit is voor Schöne die probeert te combineren aan de linkerkant van het veld. Waar Eriksen de bal krijgt. Want van de middenleggen gaat die bal dan terug naar Eriksen. Of naar Schöne, pardon. En dan naar Alderwereld. En zo probeert Ajax in ieder geval de bal rustig rond te spelen. Komt er wel wat storend werk nu van Goedelje. Maar de overgave waarmee dat in de eerste 20, 25 minuten gebeurde zie ik nu niet. Leurling was de grote aanjager. Die staat nu zelf stil. Dan komt er een diepe bal. Babel neemt hem aan. De keeper is zijn doel uit Terouwelaar. Waarom dat nou toch? Die moet nu als een haast terug. Bal wordt door Fyssen. Losgelaten Siegters op het dichtbij met een omhaald doelpunt. Hij zit erin voor Ajax. En dat is allemaal het gevolg van een blunder. Nou, dat is te dus zwaar. Maar een foute inschatting van Jelle Terouwelaar. Die nu ook boos is op zichzelf. Daarna is er voor Nak nog twee, drie keer het moment om dat te herstellen. Maar lukt het elke keer niet. En staat Ajax gewoon op 0-1 in de 47e minuut van deze wedstrijd door het doelpunt van Sigtorsson. Maar je moet als keeper, als er een verdediger meekomt, niet komen op een paas die komt bij de rand van je strafstoppobiet. Hij moet als een haas terug. naar ter Rauwelaar, Babel legt de bal dan klaar. Er wordt van afstand geschoten. Dan is er van de Rauwelaar nog een halve redding. Die bal springt eigenlijk van zijn lichaam af. En komt dan voor de voeten van Sigtorsson. Die hem met een omhaal van dichtbij overigens... Normaal klinkt spectaculair. Zo was het eigenlijk helemaal niet van dichtbij. Achter Terauwelaar en de laatste meegelopen verdediger werkt. En zo staat het ineens 1-0 voor Ajax. Veert het Ajax publiek een vak vol op. Want voelen zij nu de titel wel heel dichtbij komen. Na deze treffer helemaal in het begin van de tweede helft gemaakt. Sigtorsson heeft Ajax op 0-1 gezet in Breda.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 doesn't see she knows where i'd like to be but it doesn't matter i want you i want you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 Van heel vroeger, 1966. Bob Dylan met I want you. Ajax staat voor. En dat kan wel eens belangrijk zijn. Was Luc. 0-1 Sigtorsson. En uh, de vraag is nu ook wat gebeurt er bij Nak tussen de oren... ...na zo'n tegenvaller in het begin van de tweede helft. Babel zet voor en Sigtorsson kopt. Kopt hij of kopt zijn tegenstander? Is de vraag zijn tegenstander, want het levert Ajax als die bal over het doel gaat nog een hoekschop op. Afgaan op de eerste minuut na de goal van Sigtorsson. is het antwoord op de vraag wat gebeurt er tussen de oren bij Nak. Van alles, want Nak is de weg een beetje kwijt. Loopt de verkeerde kant op, loopt naar achteren, krijgt geen ballen meer weg. En zo heeft Ajax al minutenlang heel makkelijk bezit genomen van de Brabantse helft. Nu dus via een hoekschop. 1, 2, 5 veldspelers wachten. Zeg maar hoogte van de penalty stip waar nu beweging komt. De bal bij de eerste paal komt. En daar gaat iedereen. Het is denk ik. Of en eigenlijk of is het Siem de Jong. Nee hoor, het is gewoon Siem de Jong die komt. Of is die bal door Gilles het laatst geraakt? Ik twijfel. Siem de Jong gaat naar de eerste paal. Hoe dan ook zit die bal erin en staat Ajax op 2-0. Siem de Jong wordt gefeliciteerd door zijn collega's. Maar ik heb toch sterk de indruk dat het er een van Nak is die die bal het laatst raakt. Want dat uh, Sime de Jong juist op die manier bij de eerste paal gevaarlijk en goed kan koppen, dat is inmiddels staan bekend. Dat heeft hij zelfs in de Champions League laten zien. Maar uh, nee, het is toch gewoon Sime de Jong die hem erin kopt. Die uh, Gillesse verschalt in de lucht. En dan uiteindelijk de bal achter... Uh, nou, nee, dan ga ik toch weer twijfelen bij de derde herhaling. Ik denk toch dat Ik, ik denk dat Gillesse de laatste is. Ik denk was, dat dat maar... toch Gillesse is. Gillesse krijgt uh, de eigen goal achter zijn naam. Nu officieel. Het maakt voor de stand niet zoveel uit. Want 0-2. Maar Gillissen komt die bal onbedoeld uiteraard achter Terauelaar. En zo zijn de fouten en ongelukkigheden die zich dan voor Nak opstapelen in het begin van deze tweede helft wel heel duur. Eerst de inschattingsfout van Terauelaar die aan het begin staat van de 0-1 van Sichersson. En nu een eigen goal van Gillissen die zorgt voor 0-2. En in het geval van Gillissen hoort er nog een beetje sneeuwverhaal bij. Dit is voor Gillissen de 126 e wedstrijd die hij speelt voor Nak. En in die 126 wedstrijden voor Nak scoorde hij precies 0 keer. Ja, nu één dus, aan de verkeerde kant. En wij gaan even terug naar uh, die andere wedstrijd met veel doelpunten. Uh, nou ja, andere wedstrijd met veel doelpunten. Die wedstrijd met veel doelpunten, moet ik zeggen. PSV FC Groningen was al 5-0 berust, werd uiteindelijk 5-2. Mark van Bommel werd daar kort voor tijd gewisseld... en werd minutenlang toegezongen. En van Bommel werd er helemaal verlegen van. Ja, ze zongen mijn naam en uh, dat ik moet blijven. Dat is wel een hele mooie heel mooi gebaar van het publiek... dat ze zo lang en zo hard mijn naam skanderen, dat heb ik... Uh... En dat wordt meegemaakt. Nee, want dat was aan je gezicht af te lezen. Ja, maar dit, dit doet wel iets met een voetballer. Ook al heb je uh, een aantal jaren in een buitenlandspel... als je dan terugkomt en je maakt die belofte waar... en ze waarderen dat zo. Ja, dan is dat uh, een heel mooi gebaar... waar je ook wel een beetje emotioneel van wordt. Ja. ja, je was ook echt aangedaan. Ja, maar dat lijkt me ook als je in die situatie zit... en je verwacht het niet dat ze zo'n spandoek uithalen ook nog. En dat het hele stadion uh, meedeed. Niet alleen achter de goal, maar het hele stadion. En, uh, ik wilde hier terugkomen om, om, om die schaal op te halen. We hebben die jonge kruisschaal gehaald. We kunnen de beker halen. En het kampioenschapsgeving nog steeds niet op. En dat spreekt dus ook aan bij het publiek? Ja, maar, niet willen opgeven? Ja, maar het niet alleen hier. Het is bij alle clubs, uh, denk ik zo, dat, uh, dat je goed moet voetballen. En als het goed voetbal niet gaat, dan moet je ook karakter en mentaliteit hebben om het om te draaien. Dat je te kosten van heel veel wil winnen. Nu komt er denk ik een proces bij jou op gang van... ja, wat ga ik doen? Wanneer ga ik het beslissen? Wat wil ik? Hoe, hoe gaat dat? Nou, ik heb het heel tijd voor me uitgeschoven. En ik ben dat ook wel gewend. In de laatste jaren bij Bayern bij, bij München heb ik een éénjaarscontract gehad. Bij AC Milan zelfs een contract voor vijf maanden. Wat we na een maand of vier hebben verlengd uh, met een jaar. Dus wat ik net al zei, ik ben het wel gewend om op het eind van het seizoen te beslissen... of net voor het einde van het seizoen. Dus van de andere kant PSV ook te begrijpen dat ze graag duidelijkheid hebben. Wanneer is dat moment, Mark? Ja, dat weet ik niet. Uh, we spelen nog een bekerfinale en ik weet niet of het verstandig is om daarvan om van tevoren langdurig over na te gaan denken. Ik, ik wil hier gewoon nog prijzen winnen en, uh, en wat er daarna gebeurt, dat zien we wel. Maar van binnen weet je het al? Nee, zo, ik, wat ik net al zei, ik heb het voor me uitgekomen. Mark van Bommel naar de 5-2 zegen van zijn ploeg PSV op FC Groningen. Ajax staat met 2-0 voor in Breda en daar heeft het lange tijd niet naar uitgezien. Bastille. Nee, zeker in de eerste 20, 25 minuten niet toen uh, NAC de wedstrijd in ieder geval... Uh, optisch domineerde door heel veel energie in de wedstrijd te stoppen en Ajax op te jagen. Dat leverde grote kans op voor Ten voorde. Die had Nak na ongeveer een minuut of uh, 15 op 1-0 moeten schieten, maar schoot voor vrij doel. Nou niet helemaal, want er stond Schöne nog via de rug van Schöne ging de bal over. En in de hoekschot die het gevolg was, kwam de bal op de onderkant van de lat. Na een combat van Botteguin. Daarmee is het wat de kansen betreft voor Nak ook wel opgeweest. De energie raakte iets later op, na ongeveer een half uur. Toen ging Ajax eigenlijk rustig de bal rondspelen. En dat heeft dan in het begin van deze tweede helft twee goals opgeleverd. Die dan weer het gevolg zijn van ongelukkigheden en fouten aan de andere kant. De fout dus van Ter Rauwelaar. De te grondslag aan de 0-1. De eigen goal van Gillensen van zo even uit de hoekschop van Eriksen. De 0-2. En ja, dan zegt het gevoel eigenlijk na nu 56 minuten dat het gebeurd is. Hoy heeft de bal gekregen. Die heeft een minuut of anderhalf geleden nog eens heel zwak geschoten. En veel te gehaast vanaf de rechterkant. Zoekt nu steun bij medespelers zoals bijvoorbeeld de rover, de rechtsbek die gekomen is. Die krijgt de bal mee op 35 meter van het doel, helemaal aan de rechterkant. De bal gaat naar Gillissen. Gillissen kijkt naar voren, staan daar koppers. Nou niet echt. Dan gaat de bal weer terug. En moet hij door het luids opnieuw aan de rechterkant worden ingespeeld op de rover die nu wordt weggestuurd door Gillissen. Maar dat is een bal met een boogje. Daarom loopt de rover ook nog tegen Moysander op die de bal wegkopt. De fin blijft liggen. Ik denk dat er een overtreding door de rover is gemaakt. Schrijft het verliesveld die nog geen kaart heeft hoeven trekken in deze wedstrijd. Gaat maar eens kijken hoe het gaat met de patiënt. Hij heeft dan één klein consult. Dat lijkt me declarabel in ieder geval nog. Dat scheelt genoeg om te constateren dat het allemaal wel meevalt. De patiënt besluit om te gaan staan. Ontslagen uit het ziekenhuis. En de herhaling leert dat hij niet zozeer een beuk... maar een duwtje krijgt met de uitgestoken armen van de rover. Die daarmee, want als je de spelregels hanteert... wel heel doelbewust probeert om zijn tegenstander te raken... en niet de bal. En dus eigenlijk een kaart zou moeten hebben. Maar die dus niet krijgt. Vermeer gaat een vrij schot nemen die dus het gevolg is van dit verhaal. Die bal ligt een meter buiten het strafgebied aan de linkerkant van het veld... Die bal gaat op de helft van NAK terechtkomen komen, moet dan op het hoofd komen van Fischer. Die zit door de rover. Daar is hij weer laat af te hoeven. De bal voor de voeten van Buis. Buis wil hem in één keer verlengen op Goedel. Je lukt niet. Schöne zit er tussen. Dan komt een uh, paas van Scheunen naar de linkerkant van het veld. Dan moet Eriksen de bal aannemen. Eriksen neemt de bal aan, maar speelt hem dan terug naar Blind. En dan gaat het publiek van NAK weer wat lawaai maken in de hoop. Dat dat dan de ploeg over het dode punt heen helpt, want NAK zal zijn recht moeten herpakken. Om nog wat van deze avond te maken. De poeg die zo in vorm is. In 2013 in algemene zin. Natuurlijk vorige week een gevoelig tikje kreeg in Utrecht. Maar ze gaat verheugd op deze wedstrijd. Maar voorlopig blijkt daar niet zoveel meer van. Na 60 minuten. 0-2 bij NAC Ajax. En dan is langs de lijn op 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. T. Het oranje gevoel in Suriname. De, nieuwe maxima de Maxima's van de 19e eeuw en. Ik breng u naar de artist. 175 jaar artist. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Van jong tot oud, van amateur tot prof, heel Nederland profiteert van Lotto's bijdrage. Zo wint niet alleen u met Lotto, maar wint ook de sport. Lotto dat is win-win. Dit is Radio 1.